In drie uur, het NOS-journaal, Jeroen Tjepkama. Minister Dijsselbloem stelt betrokkenheid van de Russen bij de problemen op Cyprus op prijs. Dat zei hij vanmiddag na aanleiding van het overleg tussen Cyprus en Rusland over mogelijke steun. Volgens Dijsselbloem loopt er al een lening van de Russen. Hij hoopt dat die wordt voortgezet. De minister wilde verder niet ingaan op het verloop van de gesprekken tussen de twee landen. We wachten het af. Dijsselbloem zei dat er geen nieuwe bijeenkomst van de eurogroep over Cyprus is voorzien... nu het parlement het Europese steunpakket heeft verworpen. Alle contacten bevestigen dat de randvoorwaarden onverminderd zijn. Dat dus ook het aanbod blijft staan. En zoals je ook uit de media heeft kunnen vernemen... zijn er vele signalen uit de eurozone die zeggen... ja, de initiatief ligt nu echt bij Cyprus. Men zal zelf met een initiatief moeten komen, met een alternatief moeten komen. Wat wel voldoet aan de voorwaarden. Amateurvoetballers die een gele kaart krijgen worden vanaf volgend seizoen uit de wedstrijd gehaald. Ze moeten tien minuten aan de kant blijven, staat in nieuwe regels van de KNVB om het aantal geweldsincidenten terug te dringen. We gaan invoeren een tijdstraf in de B-categorie. Dat betekent in feite overtreding, gele kaart, tien minuten aan de kant, afkoelen. De maatregel geldt niet voor de hoogste categorie in het amateurvoetbal.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 Hij zei in de Tweede Kamer dat dit elk jaar blijkt, maar dat deze boodschap in de crisis extra dringend is. Er is nu onvoldoende sympathie voor burgers die aankloppen, zei Brenning Meijer. Het weer ook vanmiddag in het zuiden, midden en mogelijk oosten, regen en natte sneeuw. In het noorden droog met misschien wat zon, het is 2 tot 5 graden. Ook de komende dagen is het koud, met s'nachts lichte vorst, in het weekend weer kans op sneeuw.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 Dit is Radio 1. Ejo, dit is de dag. Elsbeth Grutteken en Thijs van den Brink. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de dag. Met hier aan tafel uh, Sietse van der Laan en Mirjam Rotenstrijg. Sietse gaat het boek Tonio van AFTH van der Heide verfilmen. En mevrouw Rotenstrijg, die film gaat over uw zoon. Denkt u dat u die kunt zien? Uh, nou, het, het boek vind ik nog steeds moeilijk om te lezen, maar... Uh, een film, ja, dat is, dat is zo anders dan, dan. Het gaat dan wel over Tonio, maar het is niet Tonio. En ik denk, ik, eigenlijk uh, ja, verheug ik me er wel op. Het staat het, om verder om de, het in... van de werkelijkheid af? Ja. ja. En daarom is het makkelijker misschien. Ja, en het is, kijk, het boek Tonio is door mijn man geschreven, dus dat is wel heel erg dichtbij. Ja. En uh, het is uit, ja, ook uit mijn naam geschreven, maar een uh, regisseur die gaat het toch weer zijn eigen inv haar invulling aangeven. Oké, okay, we praten dus over verder. Ook de gast is Anthony Fountain. Die gaat een appeltje schillen met Stefan uh, de Bruin... van de Amsterdamse VVD. Anthony, in een paar zinnen, waar, waar maak je je druk over? Uh, het, het vreemdelingenbeleid van Nederland. Vooral uh, met het oog op uh, uitgeprocedeerde... maar onuitzetbare asielzoekers. Het systeem is, werkt al heel lang niet... en wordt moedwillig eigenlijk falend in stand gehouden... is mijn mening. Ja, Jij je gaat over een debat met een uh, Amsterdamse vvd raadlid uh, Ook de mannen van de Kik zijn nog bij ons. Die gaan nog een keer zingen zo en straks tegen half vier is onze dichter bij de Dagger... en vandaag is dat André Degen. AFTH van der Heijden heeft met zijn boek Tonio de NS-publieksprijs gewonnen. Je kunt duizend doden sterven bij de gedachten, aan hmm. wat je kind ja. kan overkomen. AFT van der Heijden schreef een requiemroman over zijn twee jaar geleden verongelukte zoon Tonio. Ik heb lange tijd gedacht, ja, dit boek kan ik nog schrijven omdat het een plicht van mij aan hem is. Hij zelf treedt nauwelijks in de openbaarheid sinds de dood van zijn zoon Tonio. Het schrijven van Tonio heeft heel veel krachten losgemaakt. Hij is dus nog steeds een werkzame muze. Sietje van der Laan, filmmaker. Mirjam Rotenstruij, de moeder van Antonio. Welkom allebei. Sietje van der Laan, u las dat boek van AFT van de Heide En dacht toen meteen, dat wil ik verfilmen? Ja. <laughs> meteen bij het lezen al. Ja, dat, uh, het maakte zo'n diepe indruk. Uh, en, en film gaat over het leven en, en over emotie. En dat maakte het bij mij ook meteen los. En als ik als kippenvel krijgt, dan weet ik dat in ieder geval achteraan moet. En, en dat, ge dat gebeurt niet. En, en hoe gaat dat dan? Wie ga je dan bellen om die filmrechten te krijgen? Hoe werkt dat? Ja, het, uh, hangt een beetje af maar meestal de uitgeverij. Bij, bij gepubliceerde boeken is, gaat dat via de uitgeverij. Die, be die beschikken ook over de rechten van zo'n boek. Uh, nou doen wij al een ander boek van de bezige bij. Knielen op een bed violen mm -hmm. We hadden uh, goede contacten. Dus we doen. hadden goede contacten. Ja. We hebben het hier over de kroonjuwelen... Uh, en uh, dus dat contact kwam snel tot stand. Ja. En de bezige bij zei van, ja, dat willen we niet zonder het uh, echtpaar doen. Dus toen kwamen wij uh, in gesprek met Mirjam en ik. En hoe ging dat, mevrouw uh, Rotenstra? Dacht u meteen, ja, fijn, laten we doen? Of, of, of kostte dat toch iets meer moeite? Uh, nou, het kostte niet zozeer moeite, maar ik ja, wilde natuurlijk wel even weten... Wat is dit voor man? Met wie uh, <laughs> Wat is dit voor snuiter? Ja, <laughs> dus toen heb ik een uh, gesprek gehad met uh, Sietse. En dat verliep uh, ja, eigenlijk heel erg prettig. En daar had ik een goed gevoel bij. Wat wilde u specifiek van hem weten? Nou, ik wilde niet specifiek iets weten eigenlijk. Maar meer voelen of het, uh, of het klopte. Of het de juiste persoon was. Of de, de, de goede toon. Ja. Ik, ik ging niet echt met een bepaald idee er naartoe. Nee. Nou ja, wat, wat, wat Adi en ik uh, alle natuurlijk wel erg belangrijk vinden is uh, dat het een uh, goed scenario moet hebben en een goede regisseur. En qua scenario's uh, nou ja, hebben we wat slechte ervaringen gehad, uh, Advocaat van de Hanen, Roman van Adi, is verfilmd. En nou ja, dat was een, een slecht scenario, en de regisseur was ook niet erg goed. Dus dat moest in ieder geval goed zitten. Dat en bij de tweede film, uh, Het Leven uit een Dag, ook een uh, boekverfilming. Uh, is, was wel een hele goede regisseur, Mark de Kloe. Maar die had zelf zijn scenario geschreven. En dat werkte ook. Dat niet. werkte ook niet echt nee. goed. Maar meneer Van der Laan, dat was nogal wat dan, wat u daar moest overwinnen bij de familie van de Heide Thuis. Want uh, ja, die ervaringen waren dus niet zo geweldig. Ja, maar, maar zoals Mirjam al zegt, de, de, daar ging het haar ook minder om. In, in eerste instantie is het van, heb je, heb je een band? Het is een bijzondere situatie, omdat ik met, met toch het, het, het uh, meeste emotionele... wat, wat uh, Mirjam en Adrien zou overkomen, aan de haal ga, zeg ik maar even. En, uh, en ja, dat moet je extreem respectvol doen. Um, Lijkt dus, me ook dus, heel moeilijk. Want ik neem aan dat het nog nooit eerder zo is geweest dat u een film maakte. waarbij mensen zo het, nauw betrokken het waren. Het is ongebruikelijk, ja. Ja. Het is ongebruikelijk. Eigenlijk proberen we als, als producent ook wel een beetje afstand van te houden. Uh, het, is, uh, het is een ander medium. En veel romanschrijvers zijn natuurlijk geneigd om hun, hun werk te beschermen ja, ten, eh, tegenover het medium film. Ja, er ontstaan heel ja. vaak ruzies of problemen bij, bij boekverfilmingen. Ja, ja. Juist ja, omdat dat dan... Uh, maar de, de, uh, vaak ook niet in die zin dat er ook een heleboel schrijvers zijn die zeggen van... oké, okay, ik, uh, ik heb de rechten verkocht, daarmee uh, is, is gebeurd wat ik wilde... en ik laat het nu aan de, aan de producent over. Iedereen probeert wel een, een draad, een verbinding op te bouwen met, met de producent. Uh, um, maar onze firma NL Film heeft, heeft al een, een naam natuurlijk met het verfilmen van, ja. van, van grote, grote stoffen. Mevrouw Roosers, ik kan me ook voorstellen: het is inderdaad het, het ergste wat je kan overkomen. En ook het meest privé wat je kan overkomen. Wil je dat wel op het witte doek terugzien? Um, eigenlijk wel, ja. Ik, ik, ben, ik ben heel benieuwd naar. Uh, ja, het, het, het, kijk, Adi heeft het boek geschreven. Die, uh, op de allereerste plaats omdat hij een schrijver is. Dus het is niet zo van. We hebben ons kind verloren. Ik, uh, ik ga een boek schrijven om het van me af te schrijven of als hulp voor anderen. Het is, ja, dat is het wat ik, wat ik kon doen, een boek schrijven erover. En uh, de, ja, dat, dat was al uh, heel, heel prettig, omdat er iets professioneels mee gebeurde, toch? Hoe was het eigenlijk voor u? Want u zei net heeft het uit mijn naam geschreven. Maar hij schreef het, niet u. Hoe, hoe heeft u dat gedaan? Uh, ja, uit mijn naam. We hebben in de periode dat hij zat te schrijven, we hebben we iedere dag uren s avonds over tonio gepraat. En alleen al die hele sfeer is, is natuurlijk in dat boek gekropen. Ja. Dus ik vond het heel. Ja, ik vond het heel prettig dat hij boven zat overdag om aan het boek te schrijven. Ja. En dan wist ik dat hij heel erg met Tonio bezig was. Ja. Dus het was wel echt iets van u samen. Maar... Ja. En dan, dan toch ook dat verlangen om dat wel terug te zien. Ondanks het feit dat dat zoiets van, van jezelf is. Ja, maar de, de, de moeilijke momenten, dat zijn altijd de momenten... Uh, waarvan je denkt, van, nou, dat, dat, je weet het niet van tevoren. Het zijn de momenten dat het plotseling tot je doordringt dat je kind er niet meer is. En dan... Ja, wat mij dan overkomt is dat ik dan bijna echt sterretjes zie en soms bijna flauwval. Maar dat is niet precies als een film. Ik, ik kan bijvoorbeeld ook de plek waar, waar die uh, verongelukt is uh, ja, daar, daar rij ik eigenlijk gewoon langs en dat doet me eigenlijk niets. Dus het, het zijn juist onverwachte de dingen. onverwachte dingen. Ja. En, de, en de bepaalde associaties. Uh, ik, ik vond bijvoorbeeld laatst een, een, een, een, zo'n labeltje voor aan een koffer en dat was van een vakantie van een week dat ik met Tonio. Uh, Adi bleef hier naar Lanzarote gingen in de winter. En ik zag dat leveltje met de naam van die appartementen. Nou, ik ging echt bij. Echt, nu ik het vertel, dan is het weer. Mm -hmm. Dat is moeilijk. Ja, ja, en dat is dan niet een film, maar nee. een, een moment wat je, wat je niet verwacht. Theo, jij, jij wou. Een film is natuurlijk een kunstwerk, hè? op zichzelf ook. En. en een film bevat noodzakelijke wijze ook een restyling van de werkelijkheid soms. Ja. Uh, is, dat, is dat niet lastig voor u? Dat u zult wel waarschijnlijk wel geconfronteerd worden met dingen in de film die in werkelijkheid toch gecompliceerder lagen. Ja. Bent u ook van plan daar, daar echt eenheid of, of zeg maar het daarover eens te worden? Of zeg nee, nou je ja, dat laat? Nee, ik, maar. ik vind dat een uh, als het een goede scenario schrijver is, of schrijfster en een goede regisseur of regisseuse, dan, dan moet je die mensen vrijlaten. Ja. Uw, man, uw man heeft tot nu toe nauwelijks interviews gegeven over het boek. Ja. Vond hij dit dan ook niet heel moeilijk om dit toe te staan? Om dit? Dat ik ja? hier zou nee, zitten? Nee, nee, niet oh. dat er een film gemaakt wordt. Oh, dat er een film... Uh... Nee. nee, hij is ook alleen maar blij. Kijk, de, de bedoeling van het boek was... om, om Tonio uh, onder zoveel mogelijk mensen te laten leven. Om, hem, om het langer te laten leven... Nou, als daar weer een film van komt, dan komt het bij nog meer mensen terecht. En ja, Het mooiste is natuurlijk als het in een soort collectief geheugen terecht zou komen. Hè? Dat, dat niet wij uh, blijven voortbestaan, maar dat Tonio blijft ja. voortbestaan. Ja, en dit dra draagt daaraan bij. Dit draagt aan bij, ja. Wat voor film gaat het worden, Siets van der Laan? Ja, daar hebben we al een beetje over gesproken. Kijk, het, het is iets uh, waar het leven... Een, een, een hele onverwachte rol speelt en waarvan wij denken... het moet eerder iets, iets nuchters krijgen dan een, iets opgeblazends. Dus we willen eigenlijk een stapje terug doen... en, en die familie observeren zoals ze gelukkig geweest is... en, en wat er opeens gebeurt met dat geluk. En, zijn er uh, vergelijkbare films? Ja, er zijn wel... Nou, weinig sowieso. Uh, in Nederland niet, uh, bijna. Uh, Romeo misschien. Um, en er is een Italiaanse film die ik, die ik heel erg mooi vind. Die, die heet The Sons Room, uh, La Stanza di Filia. Um, waar een vergelijkbaar geval is, het kind komt niet terug van na een ongeluk. En, en je blijft bij die familie, bijna als gast. En, en bekijkt hoe, hoe dat... Ongeluk, uh, ja, het geluk van die familie uit elkaar trekt. En, en uh, hoe de eerste verwijten erin sluipen. Hoe je daarmee in, omgaat. Uh, en, en, maar wat ook het mooie is aan het boek... en wat een van de redenen was waarom ik het graag wilde doen... Je ziet toch dat ondanks die tocht door de duisternis... waar iedereen bang voor is en sommige mensen het boek ook niet aandurven te pakken... dat er toch perspectief is aan het einde. Dat je, dat je daar doorheen gaat en er, en er ook weer uit kan komen. Hm. Want heel veel mensen durven het boek ook niet te lezen. Hè? Of, of leggen het weg omdat ze het te confronterend vinden. Ja. Gaan ze wel naar de film dan? Nou ja, Er zijn natuurlijk heel veel mensen die het wel gelezen hebben. Ja, ja, als er 175.000 boeken zijn verkocht. Dan ja. zijn, dan dus... maar het is goed om te hebben, zeggen ze dan. Nee, Misschien dat ik het klaar heb geloofd. Nee, geloof, nee, geloof nee, nee, nee, nee, nee. Er zijn. Er, tuurlijk zijn er mensen die het niet durven te, durven te lezen. Maar het dringt ook wel steeds meer tot, tot het publiek door. Dat het niet een, een, een benauwend boek is. Nee. Het, uh, want het is, het is ook over een boek over een, een, een jongen die opgroeit. Het is uh, ook heel veel jongeren zegt het wat dat boek. Ja. Dat is wel mooi. Draaien. En mensen die het niet durven te lezen, die kopen het boek niet. Nee. Je, die gaan niet het boek kopen en, het dan, en dan wegzetten. Dat geloof, daar geloof ik niet. In. Nog even één laatste ding. Een man krijgt de PC hoofdprijs. Ja. Het was nog niet steeds duidelijk of hij hemzelf in ontvang zou gaan nemen. Gaat ja. dat gebeuren? Ja, hij gaat er naartoe. En dat is op? Uh, 30 mei gaan we even luisteren naar de muziek. De mannen van de Kik zijn er nog namelijk en die hebben beloofd dat ze nog voor ons gingen zingen. En ze gaan zingen het nummer, uh, de nieuwe single die op de oude CD staat en die heet Verliefd op een plaatje. Ja? ja? Ik zag jij in zo'n boekje op bladzijde 17 Zoiets moois had ik in jaren Nog nooit gezien Nu ben ik verliefd ja, yeah, ik heb verliefd, verliefd, op een praatje. En lief op een plaatje. In een plaatje volkrijgelijk schoon. Op bladzij 28, ik wist niet wat ik zag. je blauwe Maar liefst op het plaatje, wilt u de CD? Laat het even weten op de website www.ditstedag.nl. Wie nee, schildert vandaag ons appeltje? Dat is uh, Anthony Fountain van uh, Stop the Traffic en die wil het hierover hebben. Het asielbeleid is strenger geworden, waardoor mensen eerder uit de opvang weg moeten. Uh, ik zit uh, acht jaar op de straat, elf jaar in Nederland hier. En ik was uh, vijf keer va uh, vastgezet. Er zijn bovendien talloze uitgeprocedeerden die wel terug willen, maar niet kunnen. Maar je wilt wel echt terug? Ja, maar als je ja, geen ID, geen paspoort, dus. dus ze geloven is. niet dat je uit Sudan ja. komt. Ja. Die komen op straat terecht. Ja, uitgeprocedeerde uh, asiel, asielzoekers die niet terug kunnen naar uh, hun land van herkomst. Een grote groep van hen verblijft op dit moment in de zogeheten Vluchtkerk in Amsterdam. Antonie, jij bent daar nou bij betrokken. Ja. En je ergert je maatloos aan het Nederlandse vluchtelingenbeleid. En dan druk ik me geloof ik nog mild uit. Ja, klopt. Waar zit jouw ergernis? Nou, ik, ik, ik, ik hou me ik al zeven jaar met allerlei mensenrechtenvraagstukken bezig. En deze vind ik redelijk bizar. Want ik sprak twee, drie weken geleden met een, een hoogleraar immigratierecht in Amsterdam. En die zegt, ja, je moet begrijpen, dit is een heel complex vraagstuk. En ik sprak met een advocaat en die zegt, dit is allemaal heel complex. En ik kijk ernaar en ik denk, het is helemaal niet complex. Het werkt gewoon niet. Daardoor wordt het complex. Uh, dit systeem, zoals het er nu staat, lijkt gemaakt om te falen. Het is in ieder geval niet gemaakt om terugkeer te stimuleren. Het is niet gemaakt om echte vluchtelingen een veilige plek te bieden. Het is niet uh, gemaakt om justitie te versterken. Sterker nog, huidig beleid lijkt erop om mensenhandel... en criminalisering van illegale uh, nog verder te versterken. Het is ook helemaal niet gemaakt om mensenrechten te honoreren. Dan vraag ik me dus echt waar is het wel voor gemaakt? En een, een, een naïveling zou kunnen zeggen... volgens mij is het gemaakt om te falen. Ja, en dat zeg jij dus? Ja. Want jij bent een neveling. Ik ben pas drie, vier maanden met het, on met het onderwerp bezig... en ik, ik verbaas me over hoeveel dingen hier niet werken. Ja. Want het gaat over een groep mensen die in principe asiel heeft aangevraagd... in Nederland dat niet heeft gekregen... en waarvan de overheid op een gegeven moment zegt... je moet terug naar je land. Ja. En zij zelf zeggen, wij kunnen niet terug naar ons land. Ja, ja, vaak zegt hun eigen regering van je mag hier sowieso niet terug. We hebben een jongen in de kerk zitten die uh, werkte mee in zijn uitzetting... terug naar Somalië, is in Somalië terechtgekomen... heeft vijf dagen in het vliegveld uh, vastgezeten, is daar gemarteld... Doodelijk weer teruggezet op het vliegtuig naar Nederland. Zo van, jullie lossen het in Nederland maar op. Hij komt op Schiphol aan. Die IND die verwelkomt hem. Die zegt, ja, jij mag hier dus niet zijn. We kunnen je niet terugsturen. Hier heb je vijf euro. Regel het maar. Vanaf nu ben je niet meer officieel in Nederland. Dat noemen ze administratief vertrek. Ja. De regering die, heeft eigenlijk, die weet niet zo goed wat ze hiermee aan moeten. Dus die hebben gewoon een nieuwe manier van mensen het land uitsturen. Ze geven een klein beetje geld. Jongens, ga maar weg. Maar daarmee kom je niet weg. Dus je blijft gewoon in Nederland illegaal. Nee, zelfs al kom je naar bijvoorbeeld in België of in Duitsland. En dan kom je met vijf euro al een hele eind. Um, ja, dan word je direct weer teruggestuurd. Want we zijn in Nederland een onderdeel van het Dublin-protocol. Precies, en dan zit je weer in Nederland. En dan word je gewoon teruggestuurd. We gaan even naar Stefan de Bruin van de VVD in Amsterdam. Goedemiddag, Stefan. Goedemiddag. Hoe luister jij hier naar Ik hoor dingen die waar zijn. En ik hoor ook een heleboel dingen gezegd worden die niet waar zijn. En ja, er wordt zoveel gezegd. Het is lastig om daar dan even in, in tien seconden op te reageren. Nou ja, de, of ker iets. de kern van wat uh, Antonie zegt is volgens mij... het beleid is gemaakt om te falen. Ja, dat is niet zo. Het is een, een streng en rechtvaardig uh, beleid uh, waarbij uh, ongeveer de helft van de mensen die in Nederland een aanvraag doet uiteindelijk een uh, status krijgt. Voor de andere helft uh, blijkt dat uh, niet het geval te zijn omdat er onvoldoende grond is om ze in Nederland toe te laten als, als een persoon die hier dan in Nederland mag gaan wonen. Voor hen geldt uh, dat het strenge beleid als, uh, als keerzijde heeft dat ze dienen te vertrekken naar het land van herkomst en dat ze zelf een vertrekplicht hebben... om terug te gaan naar het land van herkomst in dit geval. En wat je in de Vluchtkerk ziet, waar Anthony heel erg actief is... is dat de personen in kwestie aangeven dat ze niet terug kunnen... maar wel terug zouden willen... En daar uh, plaats ik wel hele grote kanttekeningen bij. Na, na, na, en waar zit die dan? Ze, ze kunnen wel degelijk terug, zegt u? Ja, op dit moment uh, kan er naar elk land in de wereld, zelfs een land als uh, Somalië bijvoorbeeld, kunnen mensen uh, vrijwillig uh, terugkeren. Het probleem is alleen dat niet naar elk land in de wereld op dit moment mensen uh, verplicht kunnen worden uitgezet als ze zichzelf niet aan de uh, vertrekplicht houden. Als dat is een lastig even, punt. Als ik er even op ja, mag reageren... Ja. Alles kan, maar als wij hier in Nederland zelfs zeggen... onze veiligheidsmissie naar uh, Somalië vinden... We, uh, hebben wij liever niet in Mogadishu, daar is het te onveilig. Dat zijn mensen met veiligheidsvesten en dat soort zaken. Ik word af en toe een beetje ja moe van de vreemd. Het zijn mensen die niet terug willen. Ik denk dat voor heel veel van deze mensen... is het absoluut onverantwoord om ze terug te sturen. Maar da, staats... da, da, volgens mij hebben we daar afspraken over gemaakt. Er zijn rapporten van Buitenlandse Zaken die zeggen... daar mag je wel heen, daar mag je niet. He? Ja, maar dat, die rapporten die worden dan door bijvoorbeeld deze staatssecretaris... op een zeer selectieve manier gelezen. In vier van de elf delen van Mogadishu is het wat veiliger geworden. Dus iedereen kan weer terug naar Mogadishu. Iedereen op de hele wereld zo'n beetje met de uitzondering van de VVD-staatssecretaris VVD-Teven. Die zegt van, ja jongens, Mogadishu moet je mensen niet naartoe ja, terugsturen. Dat is wel de je staatssecretaris het die heeft de meerderheid van de Kamer achter zich. Dus dat is wel de manier waarop we het afgesproken hebben met ja, elkaar. Nou, die heeft de meerderheid van de Kamer op zich. Maar dat is eigenlijk onder de chantage wel, bijna van het opblazen van het kabinet. Vorige week werd redelijk duidelijk dat het PvdA helemaal muurvast zit hier binnen, want uh, ze zijn door het VVD heel duidelijk te kennen gegeven, jongens, het mag niet. Ja, en vandaag Khadija, is Ariep, ja. Khadija Ariep, Kamerlid van de Partij van de Arbeid, portefeuillehouder hierop, die zegt van, ja, maar jongens, dit kan bijna niet als de PvdA, is vorige week op een paar kleine puntjes uh, de boekje te buiten gegaan, en heeft vandaag, of gisteren, haar uh, portefeuille neer moeten leggen, want het wordt haar onmogelijk gemaakt. Nou, Stefan de Bruin loopt het zo hoog op? Ik ben van de Amsterdamse politiek, dus ik heb er geen zicht op... hoe <laughs> portefeuilles worden uh, weggegeven of worden gepakt... in de Tweede Kamer bij de uh, PvdA-fractie. Daar heb ik echt geen enkel zicht op. Ik weet wel dat er wordt nu heel makkelijk gedaan... alsof uh, TV het zou manipuleren als het gaat over Somalië. Uh, TV is niet eens van Buitenlandse Zaken, waarvan het rapport uh, wel is. Daar wordt heus wel nee, zorgvuldig nee, nee, nee, nee, nee, nee, uh, naar gekeken naar welk land... Is, er wel dat of is niet waar, De Bruin. Dit rapport die komt niet van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Want het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog steeds... een zeer negatief reisadvies voor Somalië. Dit rapport komt rechtstreeks van minister Teven. is... in december in de, van de staatssecretaris Teven over immigratie en asielzaken. Dit komt niet van buitenlandse nee, het, zaken, het, dit het komt ambts, van justitie. Het ams van buitenlandse zaken zegt dat mensen wel kunnen terugkeren. Nee, Vervolgens is uh, er een Raad van State-uitspraak die zegt dat dat niet kan. Daar is beroep tegen aangetekend. Maar dat gaat echt puur over of mensen wel of niet gedwongen kunnen worden uitgezet als ze zichzelf niet aan de vertrekplicht houden. Want ook voor Somalië geldt dat er dit jaar meerdere mensen uh, vrijwillig zijn teruggekeerd naar Somalië. Okay. Meneer De Bruin, hoe denkt u dat dit probleem opgelost uh, wordt? Want deze groep mensen zit er al een tijdje. Ik geloof dat 30 maart moeten ze uit de vluchtkerk? Uit de vluchtkerk is de afspraak dat ze 30 maart weg moeten. Ja, de dus... meeste van deze mensen die zijn hier al jaren. En een van, de dingen, een van de problemen is. er wordt heel veel, valse, heel veel beschuldiging dat wij valse hoop. Ja, Dat klopt ook. En uh, Eergisteren was er een fenomenaal artikel van Martijn Stronks. Dat is een jurist, een van Nederland experts op dit gebied, die zegt van jongens, houd toch eens op met die kritiek. Degene die valse hoop biedt, is de regering door geen goed beleid hierop te Twee voeren. Van bruin. Nee, de valse hoop wordt wel degelijk gegeven... want het is juist ook de organisatie vanuit de vluchtkerk... die mensen aanraadt om niet in gesprek te treden... met de Nederlandse overheid om te kijken of terugkeer mogelijk is. Er is een dienst terugkeer en vertrek die al heeft aangegeven... en staatssecretaris Steven ook als mensen mee willen werken aan vertrek... dan krijgen ze opvang en dergelijke. Dus mensen hoeven helemaal niet in een vluchtkerk... of ergens anders in, in de stad te verblijven. Er kan gewoon opvang voor geregeld worden. Zolang ze maar wel de intentie hebben om mee te werken aan vertrek. En dan is er dat... ook nog een, nog een regel, dat is altijd heel dat het belangrijk om even te noemen op het moment dat mensen feitelijk niet terug kunnen. Dan krijgen ze een buitenschuldregeling en dan kunnen ze alsnog een verblijfstatus in Nederland dus krijgen. Meneer De Bruin, weet u hoeveel buitenschuldregelingen vorig jaar goedgekeurd zijn? Ik geloof dat het er eh, nog minder dan 100 zijn. maar Dat, 14. Is, ook, nou, dat, is, ook, dat 14. is ook logisch. Weet, dat u duur het, er, het weet u hoeveel geld het kost om een buitenschuldregeling aan te vragen? Ik weet het exact. 950 uh, euro. Weet u hoeveel geld een uh, uitgeprocedeerde illegale vreemdeling hier in Nederland wettelijk gezien uh, mag verdienen door werk? Dat laatste dat weet ik zeker, want op dit moment mag een uh, uitgeprocedeerde Nederland niet werken, dus dat Precies, is nul. Precies, dus het kost 950 <laughs> ja. euro. Die man mag niet werken om het geld te verdienen. En er zijn er vorig jaar 14 toegekend en dat lijkt u een oplossing. Dat is juist nee, de, een van de problemen. dit de informatie, Het werkt niet. Okay, de, informatie, even, de, Bruin. Ja, de informatie die ik van het ministerie heb gekregen, zeggen dat dat bedrag in elk geval uh, niet klopt. Tegelijkertijd uh, zou wel goed nieuws zijn als u zegt van die uh, procedure voor buitenschuld is te streng is dat er een uh, advies aankomt van een adv uh, adviescommissie... waar eigenlijk voor- en tegenstanders wel enthousiast over zijn... dat juist zij met een advies gaan komen. Dus dan zullen we het zien of inderdaad die criteria uh, okay. te streng zijn... op dit moment tegelijkertijd dat het weinig wordt toegekend. Vind ik ook wel weer logisch. En laat ook zien dat de procedure daarvoor ook zorgvuldig gelopen is. Oké, okay, goed. We gaan dit gesprek niet verder voortzetten... nu de tijd is op. Stefan de Bruin van de VVD nu in Amsterdam. Al. Ja, nu al. En Anthony Fountain, hartelijk dank. Er wordt ongetwijfeld vervolgd, Van 30 maart komt snel dichterbij. We gaan naar de jongens van de Kik. Dave en Arjan, jullie hebben gekeken wie er allemaal een cd willen. En jullie hebben er drie uitgekozen. Ja, dat is heerlijk hè? dat je daar ook gewoon over kan praten. Ja, mooi. Dan mogen wij weer met z'n tweeën een leuke prijsvraag mogen we gaan... Vertel uh, eens, mogen we wie, krijg, wie, krijg, wie krijgt de cd? Nou, Arjan, zeg jij, maar die eerste is geworden. Peter Schmidt. Gefeliciteerd, Peter. Die hebben een cd geworden. Wij willen altijd weten waarom. Nou, omdat hij ons een supervette uh, band vindt. Dat, super super vette vette band. Band. Nou, dat is ah. reden genoeg. Ja, en het doet okay. hem herinneren aan de Beatles. Nou, nou weet dat je, al, is goed. kan niet beter, toch? En de tweede? De tweede is geworden Arjan. Uh, Marcel Mulders. Mulders. Gefeliciteerd, hij komt naar je toe. Omdat hij voor het eerst sinds 50, 50, 50, jaar, jaar. 50 jaar... ...weer dezelfde kick krijgt als, als die bij, die de bij de Beatles. De Beatles. <laughs> en nummer drie? En nummer drie is geworden... Ja, Mark van de Grift. Gefeliciteerd, Mark. Want? Ja, waarom omdat hij zelf ontzettend, ontzettend sexy is. Oh ja, oké. Okay. Ja. Die CD's komen naar hem toe. Dank jullie wel. Tijd voor onze dichter bij de dag, André Degen. Kom er maar in. Hallo, goedemiddag. Goedemiddag. Tunnelvisie. Totti Q liet haar vrijheid niet besnijden. Ze groef zichzelf terug het leven in met een lepel. Na elke nacht scheppen had ze veel vuile was. Jammer dat ze dit niet op Cyprus wit kon wassen. Totti schreef de bias van zich af. Een verhaal dat schreeuwt om verfilming. Maar eerst komt Tonio op het witte doek. Wordt als het ware uit zijn waarden gewikkeld. De vader schreef zijn zoon naar zich toe. Een nooit gesloten boek. Dankjewel, André. Mooi gedicht over wat er deze anderhalf uur allemaal is besproken. We zetten het op onze website. Dit is de dag.nu. En dit is de dag. Zit erop. We danken de gasten. Martin Visser, Ime van der Born... Theo Boer, Totti Kiel, Hendrik-Jan Korterink... de Kik, Mirjam Roterstruij, Sietse van der Laan... Anthony Fountain en Stefan de Bruin. En zometeen na half vier de villa. Villa VPO. Ger Jochems. Goedemiddag. Hallo Elsbet, goedemiddag. Uh, er ook is opgetrokken, boven de jaarlijkse parlementaire zitting in China. En die zitting heet het Nationale Volkscongres. En wij vonden het tijd om eens na te praten over beloftes die zijn gedaan... door de nieuwe president Xi Jinping. Namelijk vastwerk, een huis en een auto voor alle Chinezen. En wat te denken van de missie van de nieuwe Chinese leiding. Wedergeboorte van de onoverwinnelijke Chinese natie. Analyseren doen we met sinoloog en ondernemer in China, Henk Schulter-Northolt. En we gaan nog even door waar jullie het eerder over hadden: op de politieke gevolgen als de Russen Cyprus uit de brand gaan helpen. Nu eerst Jeroen Tjepkema met de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1 Het NOS-journaal.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 Aan WB Verkeersinformatie op de A2 Den Bosch richting Utrecht... staat tussen Knopend Empel en Waardenburg 5 kilometer. Tijdje was daar een rijstrook dicht. Had te maken met een naast bij een bedrijfterrein in de buurt. Op de A10 de ring Amsterdam-West richting Zaanstad. Daar staat tussen Alvet Haarlem en de Continental 3 kilometer. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Tessel Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa WPRO. De Turkse premier Erdogan komt morgen naar Nederland. President Obama is vandaag begonnen aan zijn eerste officiële bezoek aan Israël en de bezette gebieden. En in Syrië beschuldigen de strijdende partijen elkaar van het gebruik van chemische wapens. Luister naar commentaren en analyses van ons buitenlandpanel na vier uur. De nieuwe Chinese president Xi Jinping heeft een duidelijk doel. Het realiseren van de Chinese droom. Welvaart en voorspoed voor iedereen en vooral... de wedergeboorte van het moederland als grote onoverwinnelijke natie. Wij praten over die droom met sinoloog Henk Schulten-Northold. En u kunt reageren op alles wat u bij ons hoort via de site VillaVPRO.nl. Dit is tot half vijf Villa VPRO. Nu een Europees reddingsplan voor Cyprus van de baan lijkt... komt plan B om de hoek kijken. Het grondst op het eiland van de geruchten dat Rusland de bankensector gaat redden. En nu meldt de New York Times dat er zelfs al onderhandelingen zijn... met het Russische gasprom voor een lening. In ruil natuurlijk voor toegang tot de gasvoorraden in Cypriotische wateren. Sybrien de Jong, analist Europees Energiebeleid... van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag, meneer Goedemiddag. de Jong. Goedemiddag. Zeg, hoe, ze hoe serieus zijn deze verhalen over onderhandelingen... tussen gasprom en Cyprus? Nou, ik denk dat we ze wel degelijk serieus moeten nemen. Uh, dit is uh, simpelweg omdat... Uh, kijk, uh, Cyprus is nu, natuurlijk bevindt zich in een, in een behoorlijk benarde positie, uh, is uh, op zoek naar geld uh, en zit eigenlijk op een potentiële goudmijn. Uh, te weten de, de reserves, de aardgasreserves die buiten de kust van Cyprus gevonden zijn. En tegelijkertijd is uh, Rusland er eigenlijk veel aan gelegen uh, om, uh, omdat je nu natuurlijk ziet dat de... Verenigde Staten uh, heel veel schaliegas uh, opboren en Europa mogelijk heeft volgt, waardoor ja, uh, Gazprom toch onder druk komt te staan. Uh, is er Gazprom veel aangelegen om uh, haar positie op de Europese markt te versterken. En ja, dat zou natuurlijk uh, mooi passen, indien zij uh, de helpende hand aan, aan uh, ja, dat is een strategische afweging. Ja. Natuurlijk even nog banaal naar de pegels, naar het geld, wat het allemaal oplevert. U zegt uh, dat Eiland zit op een goudmijn. Mm -hmm. Is het een dergelijke goudmijn waar Gazprom dan toegang toe krijgt... dat zij uh, Cyprus in één klap uit de schulden gaan helpen? Nou, dat, dat verwacht ik niet. Ik uh, Kijk, hoe, lang, uh, hoe langer Cyprus natuurlijk in principe... Um ...in een wat zwakkere positie verkeert en eigenlijk afhankelijk is van Rusland... ...hoe beter Rusland dat natuurlijk uitkomt. Hm. Bovendien is het zo dat het waarschijnlijk toch wel een behoorlijke tijd gaat duren... Uh, ...voordat uh, de gasreserves kunnen worden aangesproken. Uh, ze bevinden zich natuurlijk in een uh, ja, politiek gezien wat moeilijk gebied. Uh, Turkije maakt aanspraken op gedeelte nou van... Nou ja, dat uh, wilde ik zeggen, want ja. Cyprus kan wel zeggen... ...jongens, uh, in ruil voor een lening kunnen jullie daar lekker aan de gang... Hm. ...maar dan weten ze natuurlijk dat ze onmiddellijk oorlog hebben met een Turkije... ...die ook een soort claim heeft daarop. Ja, het zal, dat zal vrij moeilijk zijn natuurlijk, omdat, om juridisch te bepalen welk gedeelte aan wie behoort. Ja, dat kan heel veel tijd in beslag nemen. Ik bedoel, qua voorbeeld hoef je alleen maar te kijken naar hoe lang het al duurt bij de Kaspische Zee om tot een vergelijkbaar oordeel te komen. Dat duurt al sinds de val van de Sovjet-Unie, dus ja, dat kan een tijd, een tijd duren inderdaad. Maar betekent dat dat een opschortende werking heeft voor de exploratie van die velden? Dat, uh, zeker. Ja. Dat, is dat is heel stellig, <laughs> hoe u dat zegt. Ja. Nou ja, het gaat gewoon een behoorlijke tijd duren. Is, uh, het zijn uh, velden die natuurlijk uh, onder de zeebodem liggen, dus dat is technisch gezien natuurlijk moeilijk om bij te komen. Ja. Maar zolang daar juridisch geen overeenstemming over is uh, van wie die, die uh, gasblokken dan toebehoren, ja, dan kun je natuurlijk niet zonder meer daar uh, aan uh, de slag gaan. Ja, U had het zo pas over een uh, strategisch belang van Gazprom uh -huh. om toegang tot deze velden uh, te krijgen. Ja. Uh, hebben ze daarmee ook uh, toegang, en dat hebben ze al een beetje, op de energievoorziening van uh, West-Europa? Maar wordt die greep, wordt met deze move die greep significant verstevigd? Uh, West-Europa niet zozeer, maar het is uh, natuurlijk wel een belangrijke uh, strategische hoek waar uh, de velden zich bevinden. Want als je kijkt tussen uh, Griekenland, Turkije, Cyprus, uh, daar zijn een aantal pijpleidingen die natuurlijk uh, daar uh, langskomen, of in ieder geval daar langs gaan komen. Uh, wel is het zo dat uh, Rusland daarmee natuurlijk ook haar positie op de, de Griekse afzetmarkt uh, zal vergroten. En ja, dat zijn natuurlijk, uh, betreft in, in beide gevallen betreft het een EU-lidstaat. Dus uh, de positie van Gazprom uh, op de Europese energiemarkt wordt in die zin dan wel sterker. Weliswaar niet in West-Europa, maar wel in een deel van Europa natuurlijk. En Europa, hoe zal die daarop reageren? We hoorden onze minister Dijsselbloem zeggen, ik vind het prima als Rusland een handje uh, helpt. Hij stelt het op prijs. Maar uh, zou Europa dit ook toejuichen als Rusland wat dit betreft echt een flinke poot tussen de Deur krijgt officieel zullen ze toejuichen. Ze zullen weinig anders kunnen natuurlijk. Uh, in de praktijk echter zullen ze er uh, ontevreden over zijn. Ja. Um, dat komt natuurlijk omdat we op uh, uh, Europees niveau al sinds uh, 2006, of eigenlijk al eerder sinds begin 2000, al bezig zijn om uh, ja, Europa minder afhankelijk van Russisch gas te maken. Ja. Ja, wat je dan juist niet wil, is dat natuurlijk uh, lidstaten contracten met uh, Gazprom afsluiten. Ja, precies. Maar zij moeten dat wel prima vinden, want anders uh, kunnen de Russen natuurlijk zeggen: dan red je Cyprus toch lekker zelf. Ook dat, <laughs> even, ook dat. Ja. Even meneer de Jong, tot slot dan. Um, is het denkbaar dat deze kwestie een casus belli wordt tussen uh, Griekenland en. En uh, Turkije, een, een mogelijk een, een aanzet tot oorlog? Oeh, ja, dat, is, uh, dat is natuurlijk een behoorlijk zware consequentie. Dat, uh, zo, zo vaart zal dat niet lopen, denk ik, ook, uh, ook gezien uh, de tijd die men nodig zal zijn om inderdaad te bepalen wie uh, waar dan eventueel gas zou kunnen gaan winnen. Bovendien uh, moet je ook realiseren dat uh, uh, Turkije tot op zekere hoogte ook afhankelijk van Rusland is. Uh, zeker als je kijkt naar gasleveranties, omdat een toch al een aanzienlijk deel van de uh, Turkse gasvoorraad die komt uit Rusland. Ja. Dus uh, indien Rusland dan vervolgens aan tafel zit uh, bij dit uh, ensemble... en er met Rusland gesproken zou moeten worden... Ja, dan zal Rusland dat Turkije natuurlijk wel duidelijk maken. Ja, oké. Okay. Sybren de Jong uh, van het Haagse Centrum voor Strategische studies... wat het over de geopolitieke gevolgen van toegang van de Russen... tot de uh, gasvoorraden in Cypriotische wateren. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is. En misschien denkt iedereen dat wel over zijn eigen land. Onze correspondenten laten ons hun wereld. zien. Metropolis Radio. Hallo Nederland. Hallo Nederland. Welkom bij Metropolis. Metropolis. Kronen zetten, beugels plaatsen, boren of doodgewoon ouderwets tanden trekken. Metropolis gaat deze week naar de tandarts. En onze correspondenten gaan dus op onderzoek naar kwaliteit van de gebidsverzorging. Gisteren kon u horen dat veel Serviërs tandeloos verlangen naar de tijd dat het onderhoud van het gebied nog door de staat geregeld werd. 9% van de volwassen bevolking heeft dus geen tanden. Dat zijn zo'n 450.000 mensen zonder tanden. En vandaag gaan we naar Brazilië-koploper... als het gaat om esthetische tandheelkunde. En daar komen veel buitenlanders op af. In het plaatsje Tabaté, tussen Sao Paulo en Rio... specialiseert een kliniek zich in zogenaamd tandartstoerisme. Er Het is een overdekt terras en uh, met uh, lekkere luierstoelen en een, een barbecue set, zelfs. Uh, waar de patiënten die hier overnachten kunnen, kunnen ontspannen. Goed dormitorium. Ah. Ah. Nou, nu lopen we dus. Uh, de slaapkamer binnen. een computer met com internet, televisie, airconditioning. Een computer, een tv en zelfs een wijnbar. Duren een week of no twee weken hier in Brazilië. Uh, want ja, je bent hier toch één à twee weken in Brazilië als je zo'n behandeling ondergaat. Só que a gente intercala dias de tratamento com dias de turismo. De patiënten die hier van buiten komen, die uh, blijven hier zo'n twee weken en dan hebben ze steeds twee dagen hier een, een, een intensieve behandeling en dan hebben ze weer twee of drie dagen uh, een. Toeristisch uitje. We nemen ze naar Rio de Janeiro, we gaan naar het strand, we gaan naar watervallen. Zo is die behandeling dus wat beter te verdragen. Twee je de tratamento, trein de turismo en depois vão embora. oral. Het is een perfect voor u. Tandarts Flavio Pinheiros ontvangt in zijn Tandartskliniek hier eh, vooral Spaanse tandtoeristen. turismo dentológico. tot de crisis begon en nu zijn er steeds meer Brazilianen die hier komen overnachten voor een behandeling, zoals ook tv-presentator Carlos. Uma outra para os dentes. Deze zestig voelt zich als herboren met zijn spierwitte porseleinen kronen. Até pelo meu trabalho, niet só na televisie. Na televisie é diário. Ik ben uh, presentator op televisie hier, maar ook uh, advocaat. En uh, ik ben zo druk, dus ik besloot ik ga drie volle dagen hier zitten. É, um, 24 horas de assistentie, realmente. Ik was van alle luxe voorzien, ik werd heel goed geholpen. Het is algo de primeiro mundo. <laughs> Maar naar de tandarts gaan, dat is toch eigenlijk altijd verschrikkelijk. Ik vond het altijd vreselijk om naar de tandarts te moeten gaan. Vooral ook omdat behandelingen zo lang duren. Nou, hier zat ik gewoon drie dagen, ik werd heel goed behandeld. Ik kan het iedereen aanraden. Brazilië loopt voorop in de wereld als het gaat om esthetische tandheelkunde... En tandarts Flavio kan het dan ook niet laten... om ook mijn gebit onder de loep te nemen. Maar we gaan nu foto's oké? Oké. Ik heb een beetje voor mij. We gaan groot nog een aasje, oh, kan ik niet meer kraten. Ik leg de hoofd een beetje meer naar En wat is mankeert er allemaal aan mijn glimlach? Maar we zien een estetische verschil tussen deze canino en deze. Nou, mijn ene hoektand gaat meer naar binnen en de andere meer naar buiten. Dat is esthetisch gezien eh, niet perfect. Essa linha aqui não coincide com essa linha. Het lijntje tussen mijn twee voortanden sluit niet meteen goed aan bij het lijntje bij mijn twee onderste voortanden. Nou, ik begin wel onzeker te worden. Je hebt een sorriso bonito. Ah, dankjewel. Ik heb een mooie glimlach, zegt hij. E colocar um een nieuw Moet ik weer een beugel? Precies, die novo Niet nou, als Als ik het vervelend vind. Nou, ik vind een beugel vervelender. Dan te incomoda. Ze probleem Gelukkig, ik kan gewoon zo rond blijven lopen. Dat was een bijdrage van Katie Sheriff. En tevens de laatste Metropolis van deze week. Want morgen is er in verband met Schaatsen geen uitzending van de villa. Maar volgende week is Metropolis terug. En dan gaan wij op zoek naar mensen die levensgevaarlijke beroepen uitoefenen. De nieuwe partijleider, opperbevelhebber en president van China heet Xi Jinping. I have a dream voor elke Chinees, zei hij op het volkscongres laatst. Vast werk, namelijk, een huis, sociale voorzieningen en natuurlijk een auto. Een heel mooi streven. Hij heeft ook een missie voor China als grootmacht: de wedergeboorte van het moederland als grote en onoverwinnelijke natie. Dat zou je weer als een tikje bedreigend kunnen opvatten. Anyway, hij zei dat allemaal op de slotdag van dat jaarlijkse nationale volkscongres... waarbij bijna 3000 parlementariërs bijeenkwamen om hun leiders te kiezen... en om over duizenden voorstellen te beslissen. We gaan deze belangrijke bijeenkomst proberen te duiden... met Henk schulte Nordholt, sinoloog en ondernemer te China. Hallo Henk. Hallo Ger. We zeggen je en jij, want je bent al lang lid van ons panel, et cetera. Um, dit was een belangrijke bijeenkomst, deze jaarlijke bijeenkomst van het parlement. Maar even, hoe is deze happening bij het volk gevallen? Um, ik denk dat je kunt zeggen of het laatste helemaal koud. Onverschilligheid, cynisme. Ik las een blog van iemand die zei van... Uh, ja mijn hart borst van verwachting. Wie wordt de nieuwe leider? Het wordt vast een fotofinish. <lacht> Over cynisme gesproken. Ja. Er was zelfs een alternatieve uh, stemming op internet. Die werd snel geblokkeerd. Waarbij uh, Ma ying jeo de president van Taiwan, als nummer 1, eindigde. <lacht> Oeh, Maar dat was er wel even tussendoor was Er was even tussendoor, tussendoor 5.000 ja. mensen deden daarin mee. En ik had vandaag een contact met van mijn kantoor in Peking ook wel grappig. Die zei, jammer dat het congres is afgelopen. Ik zei, hoezo? Ja, want officieel sluiten alle verwarmingen... in het noorden van China centraal op 15 maart. Maar het hadden ze twee dagen langer aangelaten staan, die verwarmingen. Vanwege het volkscongres. Maar vandaag is het later en zijn die verwarmingen weer dichtgedraaid. En het is wel heel koud nu in Peking. Ja, ja, ja, ja. ja. Goed, het heeft geen majeure impact in ieder geval. Die, die of die, dat cynisme, hè? heeft dat ook te maken met... Dat verhaal van I have a dream, dat heeft hij misschien bewust gedaan. En Martin Luther King eh, napraten. Eh, over eh, de sociale, eh, hoe noem je dat, eh, verheffing van het volk. Met al die attributen die ik zo pas noem, dat ze daar niks aan van geloven. Ik weet niet of ze in een politieke referentiekader Martin Luther King voorkomt. Maar ieder Chinese mandarijn ziet het tot zijn taak om het volk materieel vooruit te brengen en om China's oorspronkelijke grootheid te herstellen. Hm, dus dat die zijn... droom is oprecht. Die droom is wel oprecht, ja, ja. Daar, daar, daar zit, dat vindt iedereen. Hè? Dat heeft ook te maken met het verleden, met de vernederingen van de 19e eeuw... En, en wat China eens was. Dat moet het weer worden. Daar, daar doelt hij eigenlijk op. Ja. En ook een vergezicht geven waar iedereen dan achteraan kan lopen. Ja. En... Over die droom, die moet, ja, die moet bewaarheid worden, die moet gestalte krijgen. En dat is dan taak, de schone taak van de tweede man van China, de premier Li Kuchang. Uh, voor welke problemen staat hij om dit voor elkaar te krijgen? Ja, erg veel problemen. Um, kijk, de corruptie is een enorme issue. De inkomensverschillen zijn een groot probleem. De uit de hand gelopen bureaucratie. Um, dus wat je ook op de volksgrens zag vorige week... was er echt veel uh, sprake over ministeriële hervormingen. Mm. De samenvoeging van hervormingen. De daar overheid kleiner maken. De overheid echt? kleiner maken. Bijvoorbeeld één voorbeeld te noemen. Um, je hebt het ministerie... de State Planning Commission voor, voor, voor, voor mensen. De State Family Planning Commission. Mm -hmm. He, dus die één kind politiek bewaakt. Ja. Nou, er zijn 500.000 500 mensen die daar over heel China zich mee bezig houden. Daar dus, wordt sowieso over gesproken en vanwege dat, de vergrijzing... dat ze daarmee op moeten dat houden. Daar moeten ze mee ophouden, dat is één issue. Hè. Er komen dus waarschijnlijk, uh, zal het wel doorgaan... twee kinderen mag iedere Chinese familie hebben. Maar goed, dan dat spaar je alweer 500.000 mensen uit. Die ja. worden gefuseerd met het ministerie van Gezondheid... Er zijn nu 1700 zaken die op lager niveau moeten door worden gespeeld naar het centrale niveau. Dan zegt hij nou, misschien een derde kunnen ze ook op, op, op lokaal niveau zelf beslissen. Dus allemaal dat soort zaken. Ja. En dan hebben we nog die macht van die staatsbedrijven. Ja. Waarom moet die gebroken worden? Nou, uh, omdat die, die, die hebben echt een exclusieve monopolistische positie. Het begint al met de toegang tot financiering. Ze, de grote banken zijn in de handen van de staat en die lenen eigenlijk alleen maar geld uit aan, aan de grote bedrijven. Hm. Uh, dus het midden- en kleinbedrijf, zeg maar, wat toch goed is voor meer dan de helft van de Chinese economie, die komt ook niet aan de bak. Dus dat is één voorbeeld. Uh, die zijn ook extreem rijk. Die gebruiken vaak hun uh, familierelaties om, om voor politiek en, en zakelijk gewin te krijgen. Hm. Op het laatste volkscongres de drie, er waren er 83 miljardairs. Mm -hmm. Er is er net uh, één dood. Die, die ja, de rijkste man van ja, Er was één dood, ja. ja maar die uh, zijn goed voor 3,5 miljard gemiddeld. En de 83 rijkste congresleden Amerika zijn goed voor 50 miljoen dollar. Dus dat is wel even een verschil. Ja. Uh, en dat weet, dat weet natuurlijk ook iedereen in China. Maar daar kan je leuk mee schermen natuurlijk. Van kijk, wat dat ja. betreft zijn wij beter dan Amerika. Maar als jij op de vraag van Ger schetst van voor wat voor problemen komt... de premier te staan om deze droom te bewerkstelligen... dan noem je eigenlijk op uh, uh, het hele land is een probleem. Eigenlijk. Uh, in, uh, je kan het zo gek niet noemen of, of hij stuit erop. Ja, ja, er zijn hele, ja, je moet, ja kijk, waar ze heel bang voor zijn... is uh, teruglopen van de economie, van de economische groei. Want dan betekent minder uh, werkgelegenheid sociale en, so ongelust. en sociale onrust. Anderzijds moet die economie moet hervormd worden. Je moet van uh, vervuilend naar schoon. Je moet van industrie naar diensten. Je moet regionale spreiding van de welvaart uh, zien te realiseren. Dus er moeten hele pijnlijke structurele maatregelen worden genomen. Ja. Maar dat kan wel eens even leiden, tijdelijk minimaal, tot minder groei. Hm. Dus daar is mijn en dat voor. kunnen ze eigenlijk niet hebben. Hoe lang denken zij dat zij... Eh, nou, Krimp is helemaal geen sprake van. Want ze zitten nog tegen de dubbele cijfers aan qua groei. Hè. Maar hoe lang kunnen zij nou, in stilstand... Dubbel, het is nu 7,5. Het is nu 7,5. Ja. Ah. Ja. Ja. Kan, kan het nog leiden? Dit, je zou denken, ietsje minder groei. Ja, ja kijk, ze... de vraag is ah, hoe, hoe, hoe reëel die cijfers zijn. Maar ten tweede, stel ja. dat dat ongeveer waar is, uh, dat dat kunnen ze wel hebben. Kijk, de bevolkingsgroei neemt ook, die neemt af, daar hadden we het net over. Ja. Het gaat, maar het gaat er ook om dat je die productiviteit moet verhogen van de industrie. Maar als je gaat hervormen, aan de ene kant. Je gaat de staatsbedrijven aanpakken. Je gaat serieus die rijke families uh, aanpakken en die monopolies doorbreken. En je hebt... Lichte groei achteruitgang, dus minder groei, minder meer. Ja. Is dat niet levensgevaarlijk voor nee, zo'n no. regime? Ze zeggen, nou ja, ze zeggen, Li Keqiang zegt, uh, de premier zegt: We hebben geen keus, we moeten het doorzetten, ook al is het heel moeilijk. Uh, anderzijds zegt hij ook daarbij: uh, de, de economische resultaten die moeten we niet te zeer sterk laten fluctueren. Hmm. Daar bedoelt hij eigenlijk mee, dat is een soort bandbreedte van waar we niet onder mogen vallen. met te lage groei, want dan krijg je waar we het net over hadden, die, ja. die sociale spanningen. Dus hij geeft ook weer, zoals goed Chinees Mandarijn, twee verschillende boodschappen. Maar het is een zonde. Ja. Um, ze, ze moeten hervormen, dat kan ook niet anders. Ja. En omdat ze moeten hervormen, en je zei al, dat zal heel erg pijnlijk gaan worden. kan je dan eigenlijk ook alweer niet op je sloffen aanvoelen dat, dat met veel repressie gepaard zal gaan om de ellende... of om mogelijke uh, uh, opruiende krachten de kop in te drukken. Ja, dat is ook zo. De, de, kijk, er, is natuurlijk, er zijn minimaal 100.000 opstootjes in China per jaar. Het Binnenlandse Veiligheidsapparaat... is. daar wordt meer geld aan uitgegeven dan aan Defensie... Dat is, en dat zijn gigantische, dat is meer dan 100 miljard dollar omgerekend per jaar. Dat duidt eerder op repressie dan wat dan ook, hè? wat Tesla zegt, toch? Ja, het verhogen van de het, het is natuurlijk een eenpartijstaat die aan de, uh, niet aan de macht wil blijven. De commissie-partij wil aan de macht blijven. Dat zegt Xi Jinping, ook, uh, Xi Jinping ook met zijn droom. Die zegt van ja, dat, dat moet op de eigen Chinese manier en onder voorwaarden... Dat omdat het onder om het leiderschap van de CCP, de Chinese Communistische ja. Partij, gebeurt. Dus dat, is, dat, is waar, dat, dat is niet, ja. staat niet ter discussie. Maar hoe dat te realiseren zonder dat dat land uit elkaar knalt. Ja, maar het, het, het ambiguën is nou, want dat heb je wel eens eerder uitgelegd... dat, zon, dat zonder politieke hervormingen geen economisch-sociale hervormingen. Maar aan de andere kant willen ze die politieke hervormingen dan willen ze niet overdrijven. Ze gaan het repressieapparaat gaan ze versterken. Dus hoe gaan ze hier nu uit deze klem komen dan? Ja, dat is, de, dat is de million dollar question. Uh, ja. hoe, ze dat, hoe ze dat moeten oplossen. Maar zij denken wel, en dat is ouder dan het communisme zelf... dat het, de, de elite en zeg maar het ambtelijk apparaat in staat is zichzelf te verschonen. Dus niet corrupt te zijn, deugdzaam te zijn, het goede te doen voor het land... Mits er maar de goede opvoeding wordt gegeven. Uh, en een goede scholing plaatsvindt. Dus men zit niet op de westerse toer. ja, maar de mensen slecht. en alleen als je checks en balances hebt. dan gaat hij zich ja, een ja. beetje netjes gedragen. Ja, ja. Hmm. En dat is een hele ander filosofisch uitgangspunt. dan in het Westen. Ja. Dit is. er zijn nog alleen maar. alleen maar de binnenlandse problemen. Want China is natuurlijk. of ze willen of niet. een grootmacht in de wereld. in elk geval economisch. maar ook verder willen ze dat worden. Maar om een of andere reden gaat ze dat. Een beetje moeizaam af. Wij Lazen een stuk, ik weet niet waar het in was, Ger, in de Herald Tribune, ja. waarin eigenlijk wordt gezegd dat er niet echt sprake is van een buitenlands beleid en dat de Chinese leiders eigenlijk een beetje zenuwachtig worden van het feit dat ze zo'n belangrijke rol spelen in de wereld. Ja, ja men is uh, een, uh, opeens omhoog geschoten naar een toppositie waar men nog niet helemaal gewend aan is. De meeste van die leiders die hebben eigenlijk nooit buiten, uh, buiten China uh, uh, gestudeerd of gewerkt. Ze zijn echt ook opgekomen, geklommen via de en verhaal binnen China zelf. Hm? partijleden en nu opeens moeten ze een, een, een wereldrol gaan spelen. Dat vinden ze moeilijk. Is dat nog even over de geschiedenis daar dan van? Is dat nog een erfenis van de 19e eeuw toen China nog een, een geïsoleerde staat was? Ja, ze zo zouden kunnen zeggen. En buitenlandse, er was eigenlijk maar één één beschaving dat was China en buitenland je had buiten beschaving, maar niet buitenland. <lacht> het, het ging om die, om dat, ene, dat ene beschavingscentrum. Daar ging het om. Dus je verdiept in de wereld om je heen, dat was niet nodig in die oude tijd, want de wereld kwam naar China toe. Ja. Dus dat is een mentale probleem. Maar het vertaalt zich wel ook in, in, uh, in het rare feit dat China nu zo belangrijk is economisch en politiek in de wereld, maar de minister van Buitenlandse Zaken eigenlijk heel weinig voor het voorstelt. Ja. Ja. En, en, en belangrijke diplomaten, hogeplaatste diplomaten, zitten ook allemaal bijvoorbeeld. zitten niet in dat politbureau. Ze zitten niet helemaal in de top niet van de partij. Niet in de echte top, nee. nee. nee. De, de, de, de, nummer één is nu meneer Young Jetshur. Die was minister van Buitenlandse Zaken. Die is nu state councillor. Dat is er, zeg maar, je hebt 25 ministers en vijf daarvan zijn state councillors, staatsraden. En die is de man waar alle buitenlandse politieke beslissingen samenkomen. Ja. Maar wat jij zegt, hij zit niet in die top, uh, in dat politiebureau. Nee. Het gekke is nou dat uh, aan de ene kant hebben ze een soort verkrampte uh, verlegenhouding... ten opzichte van het westen en verlegen met hun eigen positie. Aan de andere kant roept Jin Xi Jinping, daar begon ik uh, de inleiding mee... te roepen van uh, het, Onoverwinnelijk. moederland moet weer, het onoverwinnelijke moederland... moet weer de oude vertrouwde grote natie worden, de, gro de, de grootmacht... Mm -hmm. Hoe, hoe gaan ze dat aan elkaar knopen dan? Ja, dat, dat is dat ook een spagaat, hè? een buitenlands spagaat, zo je wilt. Enerzijds zij, hebben ze ontzettend geprofiteerd van de integratie in de, in de wereldeconomie. Mm. Hè, kijk maar naar die enorme exportcijfers, waardoor China rijk en sterk is geworden. Dus ze moeten meedoen met de wereldregels en de wereldpolitiek. Anderzijds, om die binnenlandse macht te behouden... wakker ze dat nationalistische vuurtje op. Ja. En daar kun je ook verklaren al die, al die problemen en conflicten... de laatste tijd met Vietnam, Japan en, ja, mm -hmm. en nog, wel, nog wat is buurlanden. Het, ja. Is het eigenlijk niet een beetje eng ook, om te moeten constateren... dat een, een, een wereldmacht eigenlijk een beetje wereldvreemd is? Dat kan, kan tot gevaarlijke ja, ja. situaties leiden. Zonder, zonder dat ze zich realiseren wat het doet. Ja, dat is wel een beetje raar. En uh, dat doet me denken aan die Robert Zulik, was van de Wereldbank... De voor minister van buitenlandse Zaken, vice-minister van Amerika. Die zei, China moet een responsible stakeholder worden. Maar dat vinden zij erg westerse gedacht. Ja, stakeholder in wat? In een westerse wereldorde die jullie hebben gecreëerd. En die de Verenigde de Naties, IMF, ja. ga maar door. Dat het hele bouwwerk naar de Tweede Wereldoorlog. Ja. Daar waren we niet bij. Dus we willen wel meedoen, maar het moet ons wel goed uitkomen. Dus dat, plus die mentale kwestie waar we het net over hadden... He, nee nog, nog niet, echt niet gewend aan een wereld buiten de Chinese wereld... die leidt wel tot, ja, tot een onzekere situatie. Ja. En, en, wat betekent dat voor de relatie van China, kort toch, als het kan, Henk, eh, met Noord-Korea? Want het is toch wel China's van belang Noord-Korea in de klauw te houden? Ja, ja, daar gebeuren wel interessante dingen. Want ze hebben nu onlangs hè, voor sancties gestemd tegen Noord-Korea. Ja. Dat hebben ze eigenlijk nog nooit eerder gedaan. Dan gaan stemmen op onder de Chinese intelligentie ja, dat Korea maar herenigd moet worden omdat er nu ook een nucleaire dreiging gaat, dreigt te ontstaan. Die kan hmm. ook China treffen natuurlijk. Ja. Dus ja, ik denk, daar schuiven ze meer op naar de westerse positie. Ja. Hmm. Daar weer wel. Oké, okay. nou, die uh, Jinping gaat volgende maand naar Rusland en naar Zuid-Afrika. Belangrijke ja. bezoekjes. China werkt zich namelijk op als een leider van die opkomende landen. Uh, de vraag is wat de VS daarvan gaan vinden. Uh, daar praten wij met jou over, Henk, uh, als Xi weer, weer terug is. Ja, na zijn eerste buitenlandse reis. Ja. Heel graag. Henk Schulten-Nordhoort, heel hartelijk bedankt. En de villa is zometeen bij u terug met ons buitenlandpanel. Gaat dan even niet over China, want de wereld is toch nog ietsje groter dan dat. Maar wel over de Turkse premier, die hier morgen op bezoek komt. En over Obama, die al op bezoek is in Israël en de bezette gebieden. En over het gekrakeel, nou ja, dat klinkt een beetje te onernstig. Over het mogelijk gebruik van chemische wapens in Syrië. Dat zometeen. En natuurlijk de wetenschap. Tot zo.